Echt om op deze stream. Het gaat natuurlijk maar om één ding en dat is die verrekte duvelse QFF podcast. En wat mij betreft gaan we beginnen. In approximately one minute from now we should broadcast a special transmission for our listeners in Holland. Een blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant, a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe, QFF Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. QFF Radio 666 It's all about information. All about information here on QFF uh, radio in de QFF-podcast, de 22e aflevering. Mijn naam is Pavel Met. het is uh, zaterdagavond, 20 minuten voor uh, 10, 24 mei 2014. En uh, in de 22e podcast uh, gaan we gewoon een aantal dingen bespreken. Uh, ik, uh, vanavond is het een beetje eentje zonder al te veel regie. En dat moeten jullie me maar niet kwalijk nemen. Um, ik hoop eigenlijk ergens zo meteen uh, dat Blackbox, uh, Blackbox uh, waarmee ik vandaag uh, heerlijk... Op uh, oude kloostergrond heb staan graven en vroeten en uh, knippen en snoeien en zagen en doen. Um, dat hij zich zometeen meldt. Uh, uh, ja, ik denk dat hij dat ook nog wel uh, gaat doen. En uh, dan gaan we met z'n tweeën proberen er uh, een, uh, nou, een podcast van te gaan maken. Free Electron, uh, die slaat vandaag even over. en, en dat, uh, dat geeft ook helemaal niet. Dus hij moet gewoon goed rusten en hij moet vooral tijd ook voor zichzelf nemen. Uh, Free Electron vanuit hier. I miss you man. I miss your voice. Maar die uh, hoort u al snel weer bij een van de volgende uh, QFF podcasts. Uh, in deze 22ste uh, podcast die live op de stream uh, te beluisteren is voor de mensen die ingetuned zijn. Dan ja, uh, yeah, uh, oh eh, misschien eh, eh, ga ik eh, Toby nog wel even proberen eh, in de show te halen. En, eh, nou ja, eh, en anders eh, maken we er gewoon het mooiste van. Eh, we gaan het even hebben over eh, iets dat ik tegenkwam. Eh, naar aanleiding van een post van eh, Wodan. Wodan eh, postte eh, eerder vandaag wat in het topic over eh, de invloed van eh, de zogenaamde Illuminati. ...op de muziekindustrie. Um, nou ja, goed. Uh, ik, ik ben een uh, uh, overtuigd uh, believer van uh, het feit dat wij de echte Illuminati zijn... ...en uh, dat er verder geen andere Illuminati is. Dus... Dan moeten jullie het maar gewoon mee doen. En de echte illuminatie, dat wil natuurlijk zoveel zeggen als gewoon mensen die verlicht zijn. En, uh, van, ja, verlicht. Dat klinkt weer zo alsof je jezelf heel bijzonder vindt. Maar je kijkt gewoon op een bepaalde manier tegen zaken aan in het leven. Een manier uh, van tegen dingen aankijken die we wel bij meer mensen op uh, q zien. Maar dat maakt ons allen eigenlijk een beetje uniek. En toch als groep weer heel, mm, nou ja. Bijzonder. Maar ja, dat klinkt ook weer zo uh, afgezaagd. Um, nou ja, goed. Uh, iets wat hij dus postte. Ik moet even in al mijn uh, enthousiasme bekennen dat ik net uh, het topic open had, maar het weer wegklikte. Uh, per ongeluk. Maar we zijn er alweer. Ik heb het hier. Illuminati, The Music Industry Exposed. Een topic dat uh, op 2 juni 2012 door Mercaba werd geplaatst. De video uh, die in dat topic stond, staat inmiddels niet meer online. Nou, um, Goed, ik reageerde daar destijds op en uh, Wodan en zo reageerden er nog een aantal mensen. Dat topic kregen een beetje een draai en toen postte Wodan eerder vandaag, uh, ik moet eigenlijk zeggen laat vannacht, iets over het Michael Jackson hologram, uh, Slave to the Rhythm. Terwijl Michael Jackson in de latere jaren van zijn leven zich uitsprak tegen de muziekindustrie, kan die muziekindustrie hem nu als een slaaf inzetten. Met liedjes die Jackson zelf waarschijnlijk nooit uit zou willen brengen. Een dikke middelvinger naar Michael Jackson en de fans die luisteren naar zijn boodschap. Ik vind het sowieso wel opvallend dat de twee bekendste hologramoptredens, die van twee artiesten waren, die zich uitspraken tegen de industrie van de muziek. En over Slave to the Rhythm, het publiek is nogal enthousiast aan het juichen en schreeuwen tegen iemand die daar niet eens staat en een liedje en optreden dat echt Michael onwaardig is. De show om Holo Michael heen is ook wel interessant. Nou, ik heb de video even bekeken Ik kan wel even een stukje laten luisteren. Um Michael Jackson gaat als hologram optreden. Nou, ik krijg eerst een show te zien van allemaal dansers in spectaculaire pakken. Het lijkt wel een soort uh, Navy-SEAL Team Six of zo. Met allemaal lampjes, het ziet allemaal zeer spectaculair uit. Ze staan in, in, in zwart gehuld met op een crest of op een borstkast MJ het logo van Michael Jackson. Ze doen wat rare sprongetjes en dansjes en dan gaat het gordijn omhoog. Daarachter verschijnt een decor met allemaal symboliek. Ja, het is overgoten van symboliek. En dan zien we daar in een soort troon koning, de king of Bob, Michael, MJ... Het is een hologram. Je kan het wel zien als je goed kijkt, maar het is toch wel een hele aparte gewaarwording. Er eh, staat er tussen twee torens uit het schaakspel. Hier zijn eh, troon aan weerszijden. Oh nee, sorry, neem me niet kwalijk. Het zijn twee dames. Het zijn de twee koningen. Daarnaast staan de torens. Eh, nou ja, fancy decoortje, fancy podium en eh, apart om te zien. Eh, ja. Nou ja, dan het, uh, uh, de album Hoes van uh, het album, uh, het album Escape. Excape, uh, sorry. Um, ja, dat is ook apart om te zien. Nou ja, dan, daaronder plaatst worden nog even een video van de hologram van uh, Tupac Shakur. Uh, al met al inderdaad wel een aparte gewaarwording. Want, uh, um, nou ja, het hele verhaal. Ondertussen hoort u hier een uh, helikopter overvliegen. Dat gebeurt telkens. Uh, als ik een podcast maak, je zou uh, bijna gaan denken dat er, uh, dat ik er wat voor moet gaan uh, denken. Nee, het is gewoon een uh, lifeliner. Trauma heli die een uh, milkshakeje gaat halen. Of nee, grapje. Die gaan. Uh, nou ja, hij wordt wel eens voor. Onzinnige dingen ingezet. Ik spring nu van de hak op de tak. Dat was nu niet mijn bedoeling. Neemt u mij niet kwalijk. Michael Jackson, ja, zijn dood was nogal omhuld met wat vaagheden. En er deden een hoop verhalen eronder. Maar dat is vaak het geval bij bekende mensen die te komen overlijden. Ik heb overigens de vrijheid genomen om het verhaal van Wodan... Nog even ook te posten in het topic waar is Michael nou? Uh, dat is een topic over de dood van Michael Jackson en de vele rare verhalen die daar de ronde over doen slash deden. Nou, um, ja, goed. Um, ik, ik stel voor uh, dat we... Um, en gewoon even gaan luisteren naar een uh, lekker stukje muziek. En, en dit nummertje heb ik uh, speciaal klaargezet om uh, dat er uh, op Q ooit een uh, vraag uh, was van, uh, van wie is het ene liedje? Met uh, een. Nee, nee, nee, nee, uh, mensen konden wat neurien En het werd in de schreeuwdoos op een legendarische wijze omschreven. En uh, het bleek later, na nou, ik geloof, een paar uur speuren waren we erachter. Dat het ging moeten wat fun van. Nee, sorry, dat het ging om de nummer The Right Side One van de band What Fun. Een Nederlandse band uit Haarlem. Um, nou ja, eh, eh, onderzoek dat maar eens. What Fun, interessante band. Ze hadden ook eh, een van de eerste eh, ja, nummers uitgebracht met daarin een digitale programmeer. ...code verwerkt. Heel interessant. Dat nummer heet Let's Get Digital. Maar goed, jullie gaan nu luisteren... ...naar een ander nummer van diezelfde band... ...van What Fun. En, uh, dat nummer heet... ...The Right Side One. En dat nummer gaat over... de Falkland War. Maar... ...de, de, de, de lyrics, de tekst... ...is uh, erg interessant. Uh, luister goed en uh, geniet... Uh, ...van dit prachtige liedje. A right side one, there's right guards on our side. side It had to be, it done, had to be, done. Had to be done, it's, it's a pity, a pity man we, right we cannot, right side, wonder, that's so that's on we cannot allow, that reason that we might We must, I'm them now, we don't need to lie Haven't, haven't a doubt, that we are done, in the right If you don't look out, you'll suffer on their right The heroes return, and the royalty are done, while the angels learn that the pain The O.T. impose their, the, OG impose their, the, impose their the times when comes when the crisis is more The media still comes when the Moses is uh, oh. The heroes return and the riots attend while the ancient land The ones, side go, but but on side. It, had to, it done, had to be done. It's a pity, it's a pity, man died. I and Bruce Wayne, just around the men. Side. And when me in the face, it's the world Wat fun. The Right Side One. Nou, er waren echt mensen die dus vroeger op dit liedje meezongen. En dat heb ik een keer de zanger van de band horen vertellen in een documentaire. Op, uh, ik geloof dat het op Radio 1 was. Een keer s avonds laat in, in de avond waarin ze een interview hadden met uh, de zanger van de band. En... Uh, die vertelde toen ook dat het liedje ging over uh, de Falklandoorlog. Uh, de oorlog waarin uh, Engeland en Argentinië een dispuut hadden om de Falklandeilanden. En uh, in ieder geval, uh, de zanger vertelde dat uh, er dus mensen waren die dachten dat de tekst van het liedje was: A bear in the right, of A bear is in the right. Of, dus ik vond het een mooi timing om te kijken of mijn beugelfles goed was afgesloten in de fabriek. En dat was hij. Ja, dat betekent opnieuw dat ik hem op moet drinken. Dat is altijd zo zonde. Dan maak je hem open om te kijken of hij goed is afgesloten. En dan is hij open en oh ja, dan moet je hem ook gelijk opdrinken. Nou ja, goed. Uh, dat vind ik helemaal niet erg hoor. Na zo'n dag hard werken in uh, het groen. Ik stink ook nog helemaal naar gras en naar groen. Van uh, planten en struiken. En of, ja, stink. Ik ruik erna. Het maakt op zich uh, ver ook helemaal niets uit, maar zijn, uh, ja, geurpodcasting, uh, dat is er nog steeds. Dus uh, de, de, de gras en uh, nou ja, struikenlucht van het snoeien, van uh, ja, nee, dat zal ik je besparen. Um, wat ik jullie niet ga besparen, dat is uh, een aantal dingen die ik met jullie wil bespreken tijdens deze podcast. Maar eh, omdat het een beetje gaat op een, een losse flow, um, uh, ga ik even... Um, Even kijken uh, wat er allemaal in de pseudo's voorbij komt. Uh, daar vertelt... Uh, oh, Toby, als reactie net op mijn verhaal van uh, de Lifeliner. Ja, die Lifeliner hier, uh, die, die, uh, die heb je dus ook in Nijmegen. En de, daar landde dus een traumaheli op een veldje tegenover de McDonald's. En die gasten van de traumaheli liepen daar naar binnen. En vreemd genoeg was het niet dat er iemand een hartaanval had... of uh, ja, van het hartaanvalvoedsel... Uh, ...van de McDonald's. En als je daar dan over nadenkt... ...dan zou het opeens wel eens zo kunnen zijn... ...en dat verhalen die ik hoor... ...van andere mensen over dat er medicijnen bezorgd worden... ...en andere vluchtjes gemaakt worden met die helikopter... ...en dan denk ik... ...het zou toch niet... ...of zou het echt... Ja, interessant dat je dat even benoemt, eh, Toby. En, en daarom pik ik het er even uit en bespreek ik het even in deze 22e QFF-podcast. Mijn naam is Bavel Munt. Het is nog steeds zaterdag 24 mei 2014. En het is inmiddels vijf minuten voor de klok van 10. Ik weet niet of het een hele lange podcast wordt vandaag. Of het er een wordt van twee uur. Het kan best zijn dat het er een wat korter wordt. Want ik, ik ben best een beetje moe. Na nou, een dag eh, hard bezig zijn. Um, goed. Uh, ik, ik lees dat uh, dromen ook. Zegt uh, ik, kan precies kijken wanneer Bavo dit leest, dan hoor je hem heel plots lachen op de podcast. Vorige keer althans wel. <laughs> oh, het is een droom. Ah, oké. Okay. Ah, ik zeg dat dan eerder, man, dromen. Uh, even een mopje met dromen voor in de shout-podcast. Komt ie? Een wacht. Nee, ik dit moet. Nee, nee. Ik moet het even goed lezen. Uh, dan moet ik natuurlijk even... En ik moet even mijn soundboard... Sorry, Mea Koopa, Mea Koopa. Mijn soundboard stond nog niet goed klaar. Maar uh, ja, met andere woorden... Uh, uh, dromens moppen! Top, tap, tip, weet ik veel. Pimpampet. Ah oh ja, drommens moppen, pimpampet. Misschien is dat wel een leuke... Om, um, uh, ja... Gewoon... Uh, te blijven gebruiken. Dromen is moppen, pimpampet. Klinkt eigenlijk heel, heel lausie, Maar, nou ja, wie weet. Uh, nou goed, de mop. Want daar gaat het natuurlijk om. Um, de mop. Um, er komt een lekker wijf. Eh, dit is wel heel vrouwonteerend uh, dromen. Er komt een knappe vrouw bij de praxis. En vraagt aan de medewerker: verkoop jullie ook dakgoten? De medewerker: ja, wilt u ook pijpen? voor de dag groot. De vrouw, nee, maar voor een mooie tuinset uh, wil ik dat wel. Nee, hij was best uh, grappig. Hij was, uh, ja, ik, ik, dit mopje, uh, nou ja, ja. Hé, hey, applaus voor jouw dromen en. Uh, tot de volgende moppen. Pimpampet. dromen. Goed. Terug naar. Uh, dingen. Uh, die we in deze podcast willen gaan bespreken. Um, ze liepen naar buiten met hartafvalvoedsel. Vertelt Toby nog even. Als reactie op. Uh, het. Um, uh, het voorval met de, de trauma-helie. Goed. Terug naar. Uh, iets wat ik nu zomaar. Uh, op. De volpagina voorbij zien komen. Dat is dan het leuke van de random topics. Die zo nu en tijd. Ja, zo nu dan te passend oppassen. aan je voorbij komen op de volpagina van QFF. In september 2001. Tenminste op 11 september 2001. gebeurde er wat raars. Maar er is een topic op QFF. En dat topic is van 7 maart 2011. En daarin. Um, is er een. En ja, min of meer, ik probeer het duidelijk te maken aan de hand van een aantal documenten. Het zijn eh, documenten uit 1940, waarin eigenlijk eh, 11 september 2001 compleet voorspeld is in die documenten uit 1940. Interessant genoeg om eh, even te benoemen, want het, het staat bol van de toevalligheden. En... Eh, ja, ik, ik kan ze er allemaal uitpikken, maar het lijkt me gewoon het makkelijkste dat ik even een stukje uh, voorlees uit dat desbetreffende artikel. September 2001, al in 1940 besproken. Gisteren knalde ik al even snel een link naar een artikel over deze materie op ETS. En ook het Dolle Eland refereerde er in zijn artikel van gisteravond al aan. Maar ik was van mening dat het toch een eigen artikel verdiende. Zo bedacht, zo getypt. Bij deze dus. Het gaat om een aantal opvallende details... in documenten van het Amerikaanse congres uit 1940. Het congres van... De VS, de United States Congress, is de wetgevende instantie en volksvertegenwoordiging van de Amerikaanse federale overheid en bestaat uit twee kamers, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De structuur en verantwoordelijkheden van het congres zijn geregeld in artikel 1 van de Amerikaanse grondwet. De eerste termijn begon op 4 maart 1789. Het congres is in Nederland te vergelijken met de Staten Generaal. De documenten waar het om gaat zijn de documenten van het 76e congres van 19 april. Uh, was dat niet de verjaardag van Hitler trouwens ook? 19 april? Mensen? Iemand? Wie kan dat eens even voor mij opzoeken? Uh, ja, 19 april. 1940. In de documenten worden er een aantal bizarre verbanden gelegd... tussen het begin van een nieuw tijdperk en de periode september 2001. Het gaat zelfs zover dat de datum die men noemt als start... Datum overeenkomt met de datum waar Wall Street weer open ging na de langste sluiting uit de geschiedenis van Wall Street. Het gaat om de datum van 17 september 2001. Nou, daarin staat een uh, artikel. Um, ja, ik kan dat wel helemaal voor, uh, voor gaan lezen. Het, het lijkt me echt beter dat jullie dat zelf even gaan uh, Kijken. Um, er staat ook een, nog iets heel raars in. The Birth of Jesus, volgens het document, zou op september 11 drie jaar na Christus plaats hebben gevonden. Um, nou ja, ik zou zeggen, um, interessante materie. Lees dat eens door in het uh, desbetreffende topic onder de naam september 2001 al in 1940 besproken. En omdat ik hem nu even uitgepikt heb, zal ik hem even podcast bumpen. Voor uh, de mensen die uh, uh, podcast 22, uh, hij is getagd. En terug te vinden voor de mensen uh, die meer over uh, ja, dit bijzondere document van het Amerikaanse congres willen weten. Veel leesplezier. En uh, mocht je er wat van vinden, laat vooral een reactie achter in het desbetreffende topic. Um, mijn naam is Bafelmunt. Het is uh, nog steeds... Um, 24 mei 2014. En ik stel voor uh, dat we een korte muzikale break uh, tussendoor gaan gooien. En nu kunnen we alweer komen met allemaal hele moeilijke um, suggesties. En, en, en al dan wel of niet voor de hand uh, liggende uh, platen. Maar ik dacht van ach, laten we gewoon eens een klassieker uit de jaren 80 erbij pakken. En in de jaren tachtig waren er natuurlijk. Uh, ja, een hoop artiesten. Uh, met een, een, de status van een popster. En, en dat is toch iets wat we nu. Um, ja, het is nu heel. Uh, ja, eigenlijk heel anders dan in de jaren tachtig. En natuurlijk is het zo dat dingen uh, veranderen. Ja, maar goed, we gaan uh, luisteren naar. Uh, um, ja, nee, die is misschien net iets te funky voor een. Uh, en uh, uh, de podcast. Ik zal even. een... Uh, we gaan gewoon luisteren naar Kim Wilde met de kids in Amerika. Veel plezier. Moet ik niet meer zeggen, hè? Met veel plezier. Nee, dat ga ik laten. Uh, uh, uh, luister maar naar Kim Wilde en de kids in Amerika. Down below in rushing by. I sit here alone. Kids in America. Kids in America. Where are the kids in America? Yeah. And I'm, I'm, a, I'm a little fucked up kid at the other side of the big fucking ocean. Yeah, that's me. Noodle, huh? Goed, um, welkom terug bij de 22e aflevering van de QFF-podcast. Mijn naam is Bafo Het is zaterdag 24 mei 2014 en het is 5 minuten over 10. Deze uh, 22e podcast is inmiddels 26 minuten onderweg. Uh, bijna 27, 27, zo waar ik het zeg ook gewoon. En uh, ja, we gaan gewoon nog even lekker door. Uh, een van de dingen die ik vandaag uh, elders op het internet tegenkwam, uh, wat ik nog even wil plaatsen op QFF, dat ga ik straks wel even doen in het topic over Weird Guilders, onze rare gulden. Geert Wilders. Ja, ja. Um, we hebben natuurlijk allemaal wel het hele gedonder om die sticker met de Saoedische vlag meegekregen. What the fuck maken die Arabieren zich druk om? Even serieus. Het is natuurlijk wel gewoon onze vrijheid van meningsuiting, hè, waar deze mensen zich mee uh, bemoeien. Feitelijk. En dat is in mijn optiek echt een kwalijke kwestie. En uh, fuck saudi arabië fuck de handel met dat land, man. Fuck de handel met die fucking geitenneukers en kamelenpoepers. Echt, ik ben helemaal klaar ermee. Als ze dat willen in saudi arabië lekker. Ga maar lekker dan niet meer met ons handelen. Ik, ik wil helemaal niet een... Uh, absoluut niet een politiek peentje, uh, tintje hier aangeven. Dat is absoluut niet mijn doel. Maar ik wil het even gezegd hebben. Ik vind het echt verwerpelijk... dat wij ons de les laten lezen... door. Een paar gasten in een zandbak die alleen maar met olie handelen en die ons al veel te lang in de tang hebben met hun olie. En hun gedreig en hun gedoe. En ge... Weet je wel hoe ze daar met vrouwen omgaan en hoe ze daar met vrijheden omgaan in dat land? Denk daar alsjeblieft over na. En het is niet een mediaverhaal Ik ken echt mensen die in saudi arabië gewerkt hebben voor Shell en voor de Nam en dat was al vroeger hè, dus ik praat al over de jaren negentig. Dat waren kinderen, die zaten bij mij in de klas. Die zaten op een speciaal Shell-internaat in Assen. Als je me niet gelooft dat het bestaat, zoek het maar op. Dat heet de Prinsenhof, of Prinsenhof. Dat is het internaat, dat zat vroeger aan de Bijlenstraat in Assen. En die kinderen werden daar gewoon soms letterlijk gedumpt door hun ouders. Ik vond het altijd een kwalijke kwestie. En ik trok met veel van die jongens op en ik kon over het algemeen vrij goed met ze opschieten. En... Um, ik merkte ook dat onder die jongeren een, een soort weerstand bestond tegen wat hun ouders deden. En ook nou ja, dat, als je dat dan jaren later zo eens even gaat bekijken en ook hun verhalen hoort, dat zelfs kinderen in saudi arabië hebben gewoond en in Oman. En dat het daar echt geen pretje was. En dat je daar echt geen vrijheden hebt. En ehm um, het is dus niet een kwestie van dat de media ons dat wil laten geloven... ...het is echt geen pretje in saudi arabië ...er worden daar echt mensen gestenigd... ...en het gaat, he het gaat me helemaal niet om uh, vanuit het kader... ...want ik, ik roep die mensen uh, uh, kamelenpoepets en, en geitenneukets... Ja, dat, ...dat doe ik niet omdat ze een bepaald geloof aanhangen... ...begrijp me dus even niet verkeerd en ik krabbel ook niet terug... ...dat doe ik gewoon omdat om, het fucking lousy douchebags zijn daar... Ik bedoel, democratie, hoe spel je dat in het Saoedi-Arabisch? Kom op. Hebben die mensen überhaupt... Goed, waarom ik hier opkom, is omdat ik op geen stijl een stukje tegenkwam. En dat, dat, dat schetst de hele situatie in Nederland feitelijk op een prachtige wijze. Git Wilders krijgt van repliek... en wordt door iedereen door de gehaktmolen gehaald... vanwege die sticker. Maar niemand... En dan, Er zullen er echt wel een paar geweest zijn, maar niemand van de grote dames en heren politici heb ik ook maar een seconde serieus horen praten over de mensenrechten in een land als Saudi-Arabië. En ik wil niet zeggen dat de mensenrechten hier in Nederland zo goed worden nageleefd, hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar misschien is dat ook wel de reden dat ze er niks van zeggen. Maar kom op, uh, hoe ze met vrouwen omgaan. Dit is, niet, dit is niet alleen vandaag de dag iets waarvan je zegt dat is niet meer van vandaag de dag. Dat is überhaupt in mijn ogen en optiek überhaupt niet iets wat überhaupt op welke dag in de geschiedenis dan ook aan de orde van de dag geweest zou kunnen zijn. Het is, ik vind het wanstaltelijk hoe men daar met vrouwen omgaat en met minderheden. en met nee. En dan maken wij hier ons druk om die blonde meneer Wilders... Nou goed, wat ik vond was een leuks fragmentje van een debat tussen Femke Halsema en Geert Wilders. En dat is echt interessant. Luister en huiver vooral. Ik had nog een vraag sinds u zich opwerpt als hoeder van de vrouwenrechten. Um, en ik moet zeggen dat ik tot dusver mij als vrouw daar weinig veilig bij voel. Um, wanneer valt u Saoedi-Arabië binnen? De ik val niemand Wilmer. binnen. Wanneer stelt u voor om een grootscheepse boycott van Saoedi-Arabië in te stellen? Oh, dat heb ik al um, heel lang geleden voorgesteld. Uh. heb ik u al jaren niet meer over gehoord. Kijk, Saoedi-Arabië is namelijk het land waar de sharia op staatsniveau is ingevoerd. He, waar vrouwen systematisch worden gediscrimineerd en geen enkele vrijheid kennen. Ik hoor u daar nooit over. Nou, dan ben ik er helemaal... hoor u namelijk helemaal niet over landen die ook economische macht hebben. Nou, ik hoor ik... u eigenlijk alleen maar selectief oreren over mensen die veel minder macht hebben. Nou, voorzitter, dan is echt uh, mevrouw Halsema hier echt abuis. Want ik heb het hier in de Kamer vaak over gehad. Ik heb er vaak over gesproken in binnenland en in buitenland. Hier, maar ook in andere parlementen en elders. En u vindt, denk ik, in Nederland, in dit parlement... ...weinig betere vrienden van Israël en Amerika dan de PVV. Maar op één punt, meerdere punten, maar op één belangrijk punt heb ik... Altijd kritiek gehad op de Verenigde Staten. En dat zal ik ook altijd blijven hebben. Is dat zij een dubbele agenda hanteren als het gaat om de aanpak van Saoedi-Arabië en andere landen. En ik vind inderdaad dat als u ziet dat Saoedi-Arabië en samen met Iran en Pakistan. Zijn dat een van de drie landen die niet alleen regionaal maar ook geopolitiek de grootste bedreiging vormen. Dat dat land los van mensenrechten intern. Dat dat land van het de steun geven aan de wahhabitische Um, um, ...foundations, stichtingen... Uh, ...van Nederland tot Canada... ...tot over de hele wereld... ...waar ze de mensen volproppen... ...met een gevaarlijke extremistische ideologie... ...dat dat land stevig om moet worden aangepakt... ...ook, mevrouw Halsema... ...ook als dat betekent dat het een economische prijs heeft. Absoluut. Oh yeah. Ja, Gid Wilders... ...daar had je Halsema toch Goedzitter. wel even in de tang. En <coughs> mooi dat dit oude fragmentje... Erbij is gepakt. Het, het komt uit uh, 2009 en uh, nu eigenlijk weer helemaal actueel. En uh, ik vond het wel. <coughs> Neem me niet kwalijk. Ik vond het wel even het benoemen uh, waard. Ik vond het de moeite van het benoemen waard. En uh, daarom even wat aandacht voor dit uh, filmpje. Het staat dan weliswaar niet op Kiofef, uh, maar ik plaats het straks wel even op Kiofef. Uh, uh, dan zie ik dat de Dolle Eland inderdaad niet zo vaak meer op Kiofef uh, komt. Uh, maar. Of je hem helemaal genokt is, Toby? Nee, ik denk dat Dolle erg druk is momenteel. Um, hij zal met het runnen van zijn B&B... Um, ik denk um, op, zijn zacht gezegd, um, op zijn zachtst gezegd... Op zijn zachtst gezegd... Beschäftigd zijn, zeg maar. En ja, hij schijnt wel op Facebook uh, rond te hangen. Maar daar zie je mij dan weer niet. Facebook is not a good thing. Um, goed, um, dat vond ik totaal niet waard... Um, Oké. Okay. Wat? Uh? Nah, was het met betrekking op de podcast, Toby? Uh, laat het even weten. Goed. Ja. Um, zo zie je dat je op zo'n zaterdagavond uh, ineens midden in een uh, podcast beland, of kunt belanden hè, als uh, presentator van de podcast. Uh, hey, normaal doe ik dat overigens altijd samen met uh, Free Electron en Blackbox of Free Electron. Of en of blackbox en of, of soms ook wel eens zo alleen. En um, ja, helemaal als je dan uh, probeert een beetje vastigheid erin te houden, uh, dan ja, moet je wel eens hard werken en sleutelen achter de schermen. En het gaat lang niet altijd even soepel. Maar goed, we werken aan een, een soepel formaat voor de podcast. Goed. Um, ik zou haar zeggen van, nou ja, we kunnen wel even gewoon, ja, we maken er een relaxte uh, zaterdagavond podcast van. En, nou ja, er hoort gewoon uh, natuurlijk gewoon een muziekje bij. We gaan luisteren naar uh, Walk This Way van Run, DMC en Aerosmith. Arrow Aerosmith hier in de 22 e aflevering van de QFF podcast. Mijn naam is Bafelmet. Het is vandaag zaterdag 24 mei 2014 en het is 20 minuten over 10. En ik had het net even over Facebook en ik moet me even nuanceren. Ik, ik deed waarschijnlijk voorkomen uh, voor, voor, voor sommigen, kwam het misschien zo over, uh, alsof ik het... Uh, eng en mis, mis vond of zo een slecht vond facebook nee er is niks mis met facebook als mensen dat willen gebruiken moeten ze dat vooral doen maar maar maar uh, één grote maar want kijk uh, gelukkig bracht het ook gelijk een beetje discussie teweeg in uh, de uh, de schreeuwdoos van q 5 want um, ik, ik poste namelijk al even een aantal dingen, gelijk als reactie erop. Um, en een van die dingen, uh, dan heb ik het linkje weer even uh, foetsie. Oei, oei, oei. Gelukkig kan ik terugscrollen in uh, de schreeuwdoos. Dat is een voordeel. Ja, um, Blade merkt terecht op dat Facebook is destijds... ...opgericht met behulp van het Amerikaans Congres. Nou, dat wilde ik al benoemen, maar ook uh, het feit dat men toch wel degelijk zegt... ...dat de, de CIA een behoorlijke vinger uh, in de pap heeft gehad bij het tot stand komen uh, van Facebook... ...en ook het dagelijks reilen en zeilen van Facebook. Um, op nu.nl... Stond een, een behoorlijke tijd terug op 3 augustus 2012 een artikel Facebook speelt politieagent. Amsterdam. Facebook houdt wereldwijd in de gaten of gebruikers crimineel gedrag vertonen. Punt. Met speciale software kijkt de sociale netwerksite mee met chatgesprekken. Ze kijkt welke vrienden worden toegevoegd en wat de gebruiker voor commentaren achterlaat. Dat meldt nieuwszender BNR Nieuwsradio Vrijdag. En wordt er iets verdachts aangetroffen, dan draagt Facebook de gegevens over aan de Amerikaanse autoriteiten. Punt. Ik ga niet eens meer verder lezen, want ik word hier al helemaal misselijk van. Ik, het Facebook draagt de gegevens over aan de Amerikaanse autoriteiten. En dan ga je dus een keer op vakantie naar Amerika. En dan word je opgepakt omdat je op Facebook hebt gesproken met je matties over het kopiëren van dvd's. Ik noem maar even wat. Ja, want zo raar kan het lopen. Uh, goed, dat is even één ding wat ik eruit gehaald heb: um, Free Electron postte. Ook nog een, een linkje naar een, een, een topic op QFF, het topic de dag van de privacy. Facebook gaat microfoon gebruiken om gesprekken op te nemen. Facebook is van plan om smartphone microfoons te gebruiken om mee te luisteren met gebruikers. Dat maakte Facebook gisteren zelf bekend. Het bedrijf wil via de microfoon meeluisteren met wat er op de achtergrond gebeurt. Bijvoorbeeld om spelende muziek of een tv-show te identificeren. De functie moet in de volgende update door de, uh, voor de app worden geïmplementeerd. En oh, ik ga ook hier niet eens meer verder lezen, want de haren gaan me echt recht overeind op mijn rug en mijn nek staan voor zover ik daar überhaupt de haren heb. Maar meer spreekwoordelijk gezien, mensen, neem een Facebook-account. Vooral doen. Uh, might as well hand over everything personal, man. Want Waarvoor is Facebook? Je gaat met, met vrienden. Je, je, je, je geeft je hele sociale leven bloot. Je geeft een ander inkijk in je privacy. En alleen daarom deed ik net een beetje cynisch en sarcastisch over Facebook. Dus niets ten nadele van wat Dolle op Facebook doet. Niets ten nadele van andere mensen die uh, wat doen op Facebook. En ook niets ten nadele van de mensen die dat willen gaan doen. Maar... Ik wil alleen maar zeggen, kijk even verder dan de spreekwoordelijke neus lang is. Doe wat onderzoek. En je zult al snel tot de conclusie komen dat Facebook niet is wat het zo lijkt. En Blade benoemt ook de naam Mark Zuckerberg. Ik heb daar ook um, verschillende dingen over gelezen. En um, die man is niet helemaal zuiver op de graad. Uh, Bleed zegt dat, dat zijn naam een alias is um, ik weet het niet ik weet het niet, ik weet het niet ik weet het niet, maar ik vind hem net zo raar als Julian Assange en ik vind hem net zo raar als uh, Edward Snowden en in mijn ogen zijn dat gewoon, ja, ik kan het agenten van de geheime dienst ofzo ik heb, dat heb ik niet gezegd. Mensen, IVD heeft 9 seconden de tijd om het er, eruit te censureren. En anders is het de wereld in. En ja, dan is het te laat. Dus, um, nee, goed, je moet vooral zelf doen wat je wil doen. Hotspot uh, lacht hier ook nog even, zie ik. In, uh, welkom, hotspot in de pseudo's. Um, ja, er uh, worden heel wat links nu gepost. Uh, ik zie um, dat Toby dan weer nog zegt van eigenlijk moet je uit principe een Facebook account aanmaken. En Facebook vol spammen met informatie over de powers that be en de ontmaskering daarvan. Dat is natuurlijk interessant bedacht. En uh, goed, um, dan zie ik hier um, dat Toby zegt dat alle volk op Facebook zit. En als je die wilt bereiken, moet je op Facebook zijn. Er is van alles mis met Facebook, maar laat je niet bang maken. Die shit is goed voor het verspreiden van dingen. Ja, dat is dan de keerzijde, maar dan geef je dus gelijkertijd ook weer inzage in dat wat je doet. En Via Electron noemt het V6-boek. Uh, uh, Hotspot zegt, ik heb ook geen V6-boek. Uh, nee, inderdaad. <laughs> Uh, no, Facebook is part of the CIA. Uh, is een uh, linkje van uh, Blade is een YouTube-video. We gaan even kijken. Oh, dat is van de Onion Network. Hier wilde ik het al over gaan hebben. I'm Brooke Alvarez, Je bent maar right to Luister eens. The Congress today reauthorized funding for Facebook... the massive online surveillance program run by the CIA. According to Department of Homeland Security Reports... Facebook has replaced almost every other CIA information gathering program... since it was launched in 2004. After years of secretly monitoring the public, we were astounded so many people would willingly publicize where they live, their religious and political views, an alphabetized list of all their friends, personal email addresses, phone numbers, hundreds of photos of themselves, uh, and even status updates about what they were doing moment to moment. It is truly a dream come true for the CIA. Much of the credit belongs to CIA agent Mark Zuckerberg, who runs the day-to-day -day Facebook operation for the agency. The decorated agent, codenamed the Overlord, was recently awarded the prestigious Medal of Intelligence Commendation for his work with the Facebook program, which he has called, quote, the single most powerful tool for population control ever created. Among the biggest successes Population of the program is Operation uh -huh. Farmville, which the CIA credits with pacifying as Farmville. many as 85 oh, million people after unemployment rates rose dramatically. Other features, such as the suggested friends window, have been instrumental in allowing government agents to infiltrate deeper into the friend networks of suspected dissidents. For some expert analysis now on the story, let's check in with the Fact Zone's first responders, Jason. You have written extensively about the Facebook program. Why is it so effective? Well, one of the key reasons is that the. CIA The CIA has been so thorough in convincing the nation that constantly sharing information about everything that you're doing is... Luister de goed, mensen. Luister goed. The yeah. yeah. yeah. critics yeah. are saying that with the national debt being so high, is this really the time to spend even more money on spy programs? Well, actually, the Facebook program saves the CIA money. That's right. Uh, like the Maps application, where mm -hmm. you list every place that you've been, whether it's the state or a country or... Oh, right, with the little pins that show where you visited. Mm -hmm. Yeah, yes. like that. that kind of information would have taken the CIA months of going through uh hotel receipts and plane tickets to figure it all out. The, the manpower that Facebook saves is yeah, huge. Absolutely, absolutely. Mm -hmm. and, and the calendar feature even lets the CIA know where you're going to be in advance. So that's Right, a, so now if they want to pick you up for questioning, all they have to do is see which events you RSVP'd yes to and then send their agents to be waiting for you. That's how they got my brother. Oh, that's yeah. right. So yeah. effective. Mm -hmm. But guys, with all the focus on the Facebook program, is it taking away from some of the other CIA programs like the Twitter initiative? Oh, yeah, the funding for that should be cut entirely. Right, oh. 400 billion tweets and not one useful bit of data was ever transmitted. Oh, that's true. Now, is this Trend of social network information gathering dangerous. I mean, just last week, the New York Times revealed that Al Qaeda has designed Foursquare to mm. identify popular locations for bombing. Actually, Brooke, that's been uh, discredited as any kind of real threat. The people that use that site are people that no one would mind seeing bombed anyway. So, yeah. oh, really, the, the only okay. thing the CIA has to uh, be concerned about is people losing interest in Facebook and moving on to a new social network site like the Chinese site Wanbi. I love that. Are you guys oh, on yeah. Wanbi? Oh my God, it's yeah. so much more fun than Facebook. It, it is great. I love that one. I love that you can earn friends. Points, the more state secrets that you post, mm -hmm. you know, I've got a lot of contacts in the State Department. You know, I think I could really rack them up. Yadi yadi yadi yadi. Can oh, somebody I'm shut up the so fat bitch talking about I'm fucking a Facebook a and Twitter right. being like, I love it. Ik word helemaal misselijk van die dikke twat in beeld, man. dit is van de. Sorry. Yeah. Uh, die gaat dan iedere keer tegengas lopen geven. En dat is logisch in een talkshow, maar come on man. Het is too obvious dat hij daar gewoon ingehuurd zit door de Amerikaanse overheid om maar uh, te pushen van Facebook, Facebook, Twitter, Twitter, Twitter, Facebook, Facebook. Je wordt er helemaal lijp van man. En ja, ik... ik, ik ik ben wel van mening dat mensen daar echt sceptisch op moeten zijn. Dus mensen die de podcast luisteren, krap nog eens een keer goed achter je oren over je Facebook account. En uh, vraag je af of je dat Facebook account überhaupt wel nodig hebt. En bedenk je vooral goed wat je doet door een Facebook account actief bij te houden. Want feitelijk uh, doe je niks anders dan informatiediensten uh, en inlichtingendiensten informatie geven die je ze niet zou moeten geven. En maar bezuinigen, en maar geld investeren in de verkeerde dingen. Ja. De overheid lijkt ook overal hetzelfde. Goed, we hebben dat Facebook verhaal even goed kunnen bespreken. En Dromen benoemd nog van, om heel eerlijk te zijn, kijk ik er wel naar uit dat er een... Oh, hij, hij helpt op een EMP of zo. Of nee, op een electromagnetic puls van de zon, waardoor uh, elektronica uitvalt. Ja, sorry F.E. Uh, ja, nee, ja. Ja, dat is natuurlijk, ja, ja, elektronica uitvalt, ja, inderdaad. Maar goed, nee, ja, daar moeten we maar niet op hopen op een, op een dergelijk iets. Al is het al puur omdat je niet wilt weten hoe het er buiten dan wordt. Er wordt één grote chaos en ik, ik voorzie dan al heel snel plunderingen en shit. Want kijk naar de gemiddelde grote steden en hoe het er aan toe gaat op straat... Qua waarden en normen. Ik weet niet of het in alle grote steden hetzelfde is. Maar het is wel iets dat mij opvalt. De afgelopen tien jaar. Nederland is verhard. En al, elke keer als ik in Nederland ben en rondloop in een grote stad. Dan merk ik dat dat het anders is dan in de jaren negentig. En dat heeft niets te maken met dat ik ouder word. Dat, dat, ja, maar goed. Uh, de video ja, die stond, stond op 78 toeren. <laughs> um, that's a podcast. Goed. Oh, er was dus iets mis met het geluid of zo, denk ik. Oh, nou ja, goed. Um, ja, uh, nou ja, ik zie dat Blackbox in de sneeuwdoos is. Dus Blackbox, mocht je luisteren en mocht je nog zoiets hebben van, nou, ah, ik wil nog wel even uh, uh, komen. Aan de andere kant denk ik ook niet dat ik het uh, heel laat en uh, lang ga maken. Maar we kunnen nog wel even een kwartiertje lullen of zo, als je zin hebt. Um, let me know. En meanwhile uh, ga ik jullie maar gewoon uh, uh, laten luisteren naar een uh, muziekje. Pak uh, uh, hem maar, we zitten een beetje in de jaren tachtig uh, flow uh, qua muziek. Um, en ik vind het nummer Welcome to the Jungle van Guns N' Roses wel een beetje uh, passen bij mijn dag vandaag. In, in de jungle waar ik heb lopen kappen als een ware Fiat soldaat. Tenminste zo uh, voelde het. Het was af en toe een beetje uh, terug naar vroeger. Maar geniet van de Welcome to the Jungle van Guns N' Roses.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 was gewoon natuurlijk niemand minder dan Guns and Roses met het nummer Welcome to the Jungle. En Mijn naam is Bafelmet, welkom terug bij uh, de 22e aflevering van de QFF podcast. Um, ja, ik uh, zou voor willen stellen uh, dat wij uh, eens even gaan uh, naar de telefoon. Telefoon, telefoon, want we gaan iemand bellen. We gaan hem uh, even kijken of... Blackbox, in the houses. Blackbox, are you there? Oh, wacht, dan moet ik de mixer even openzetten. Aloha, Blackbox. Hallo, Baffermet. Ja, hoe gaat het, man? Ja, goed hoor. En met jou? Ja, het was een mooi dagje in de jungle. Ik, ik startte de platen lopen omdat ik het wel een mooie overgang weer vond naar uh, wat we vandaag gedaan hebben. Als halve uh, ja, Fiat Kong soldaten. Ja, dat was wel even hakken. Ja, man. En, en, en, en, en graven. Ja. ja. En hakken. Ja. En nog meer graven. En sjouwen. Ja, nog meer graven. En nog meer sjouwen. Ja. Maar nee, ja. Goede workout. Ja, dat is wel een goede workout. Man, ik voel nou uh, even de spieren uh, waarvan ik dacht: van, oh, <lacht> verrek. Die zitten er ook nog. <lacht> en dat, heb, dat, heb, dat heb ik dus nu al een paar weken. Iedere keer als ik daar bezig ben. Dat is wel, uh, ja, dat is wel leuk. Maar het is ook wel lekker. Ja. Buiten in de buitenlucht. En dat onweer ja. wat er even overkwam. Zo, die ene, die ene rotklapper, zeg. Oh. Ja, daar schrok ik wel even van, joh. Oh, oh, oh, ja, dat zag ik, ja. Dat je daar eventjes... Uh... Want ik dacht, ah, hij is over de knal. En toen kwam er nog even zo'n naknal, zo'n doffe dreun. Ja, ja, dat was echt een... Uh, ja, je voelde het net een drukgolf niet, zou ik maar zeggen. Die hakte er goed in. Ja, inderdaad, ja. Maar het was wel uh, mooi. We zijn, weer, zo. we zijn weer veilig terug. Ja, absoluut. We hebben een goede, goede ja, terugreis gehad. Ja, lekker relaxed teruggereden. Je kon de weg ook vinden, zoals ik hem had om zeven langs de ringweg, zo Perfecto, over het spoor en zo. Goed. Dat ging allemaal goed. Dat ging helemaal goed. alrighty dan um, Heb jij nog dingen waarvan je zegt van, uh, nee, dat, dat zag ik vandaag of gisteren of morgen of weet ik veel. En dat, dat, ja, dat vind ik wel even interessant om te benoemen. Uh, nou, ik ben de afgelopen uh, zeg maar 48 uur niet zo gek veel online geweest met QRF. Mm -hmm. um, ja, gisteren nog even. Vandaag. Uh, ja, ik zag dat uh, Griekenland een uh, redelijke klapper had gemaakt. Aardbeving kaardelen. weer. Ja, 6,9. Okay. Oeh. 6, ja, dat is een uh, ja, ja, dat is een behoorlijke klapper in Griekenland. is een behoorlijke klapper in Griekenland dus een beetje een beetje een beetje op dit moment een uh, kleine uh, kleine storm bovenin de een oké okay. boven Nederland nou nee een nee een niet het is een uh, het is een kleine storm maar hij is er wel. Hmm. En, en wat kan het mogelijk nog opleveren voor raar weer? nou ja um, de zon uh, uh, bepaalt het weer hè? dus uh, ik neem aan dat de weersvoorspellingen van morgen niet gaan kloppen <laughs> ah ja het, uh, het, het is sowieso een uh, opmerkelijk iets het weer en de weersverwachtingen uh, verwachtingen die lijken vaak niet te kloppen Nee, ja, nee, ik, hè, we hadden het er vandaag nog over. Mm -hmm. en, uh, ja, die beursverwachtingen die kloppen niet. Ja, inderdaad. Nee, je kunt, uh, tegenwoordig kun je beter gewoon maar naar boven kijken. En uh, kijken waar de wind vandaan komt. En uh, uh, daarmee bepalen hoe het weer uh, is. Want, ja, uh, inderdaad. Ja, we hadden we dat vandaag goed ingeschat? Bijvoorbeeld dat die bui wel over zou gaan. Ja, die ging over tijdens de lunch. Ja. Hoe, <laughs> ja. nou, tijdens een lekker soepje en wat brood. Nou, mooi, mooie kant niet. Nee, inderdaad. Het was wel um, fijn zo'n afkoeling, want het was best, uh, ja. was best wel benauwd. Ja, dat was het zeker. Het was een benauwd dagje. Dat ben ik helemaal met je eens. Wat dacht je van een uh, korte muzikale break? Doen we. Uh, we gaan luisteren naar de B-52's met Song for Future Generation. 52's. Yeah. 52's met Song for Future Generation. Yeah, all about information. Ik ben Bafomed. En aan de andere kant zit Blackbox. Maar Blackbox, ik begreep van wat mensen uit de schreeuwdoos dat je niet helemaal duidelijk te horen was. Ja, ik kon, ik ik kon wat je wat goed horen. als het goed is. Ah, nu ben je beter te horen. Dat is wel zo. Het is een heel verschil. Ja. Mijn excuses. Het geeft niet. Heb jij dat topic gezien van Toxopeus over de vergeten vluchtelingen en verdrevenen? Dat is het nieuwste topic. Als je op de voorpagina de vier foto's die heen en weer flippen, dan is het het eerste plaatje wat je ziet. Ja, de computer werkt mee. Ik moet hem even een slinger geven. Oh ja. Heb je dat gezien? Oh. Wacht eens even. Oké. Okay. Ja, ik duik er nou even in. Het gaat over hey. na de Tweede Wereldoorlog: dat er een aantal volkeren. min of meer. ja, zieloos, en stateloos. een rol in Europa toebedeeld kregen. op een manier die. Niet velen op, op, ja, nou ja, die, dat kom je niet graag op je pad tegen. Als volk. Oké. Okay. Het is dus gewoon een, echt een, een, hoe moet ik dat zien, een normale volk binnen Europa. Wat dus, ik lees er zo even zo'n beetje snel doorheen hoor. Maar... Het is een vergeten groep mensen, merendeel Duitsers, die buiten de grenzen van het moederland zelf kregen te maken met wraakcampagnes van lokale bevolkingen, milities en van communisten onder andere. Op de Romano archives staat een uh, heel veel informatie over de Tweede Wereldoorlog, maar dan vaak van de andere kant belicht en wat een andere kijk geeft op de oorlog dan wat wij gewend zijn. Ik besteed hier aandacht aan omdat het hier geen nazi's betrof, maar gewone mensen. Wat niet in de geschiedenisboekjes staat, want dat bestond uit de goede en de slechte. Hieronder staat een beschrijving over deze Duitse vluchtelingen, ook wel Volksduit is genoemd. Uh, nou ja, dat, als je het inderdaad leest, is het een soort, ja, het zijn Duitse nomaden, zo, zo zou je het kunnen uh, omschrijven. Ja, dat, dat is weer triest dit. Hè. dit is weer zo'n echt zo'n schaduwding uh, van een oorlog en wat er gebeurt als de landsgrenzen dus uh, uh, uh, verplaatst worden. En, uh, in een moment uh, sta je in je moederland en een ander moment, uh, ja, <laughs> ja, ik ik kan me dat wel voorstellen. Ja, triest. Ja, maar. Uh, mooi dat dit uh, naar boven wordt gebracht en dat je aandacht aan wordt gehouden, want ja. als je toch ziet wat er uh, aan oorlog uh, is geweest en nog eigenlijk steeds gaande is. Uh, hey, dit is dan Europa, vergeten we Afrika niet. Er zijn ook complete uh, uh, volksstammen aan, uh, op de vlucht. En dan, uh, je merkt dat, uh, dat er veel binnenkomen via Italië. Dat hoor je dan. En, Zingt er weer zo'n bootje af naar de bodem? Nee, het is allemaal niet prettig. Ja, in Nederland zijn er zelfs uh, tijdens operatie Black Tulip... Um, in 1946 zijn er, uh, was het plan om 25 Duitsers... die al lang voor de oorlog in Nederland woonden, uh, te verdrijven. Maar waarom zijn ze dan vergeten om prins Bernhard en prins Klaus te verdrijven? Nou ja, Klaus was toen nog niet in Nederland, maar Bernhard wel. Die hadden ze... ...ook kunnen verdrijven. Zijn ze vergeten te doen? Goh, zijn ze dat vergeten, ja. Dan hadden we die hele Lockheed-affaire ook niet gehad. En dan ja, dat, dat, dan ja, was Edwin de, de Rooij van Zuidenwijn ...nog steeds gelukkig getrouwd met zijn prinses. Ja. Als ja, je het zo gaat bekijken. Ja, ja, ja. Dan moeten we weer terug in de tijd, jongen. Ja. Maar ja, we hebben geen uh, tijdmachine. Dus dat zal niet gaan, helaas. Pindakaas. Pinnakaas, nee, zover is het nog niet. Ja, en wat dacht je van nog een, een kort muziekje en dat we er dan straks een einde aan gaan breien? Ja, zitten we weer op de twee uurtjes? Nou, nee, nog niet helemaal, maar ik ben gewoon moe en mijn energie is een ja. beetje op. Ik kan nou, uh, ik me voorstellen. Ja, ja en, dan, en dan klikt die mentale klok zeg maar door. Ja, ja, ja. Je hoort nee, jij het moet ticken. ook even in de relax mode. Uh, ja. de uh, weet je wat, we, we, we maken er gewoon gelijk nu een... Uh, een einde aan. Ik, ik, in de zin van nou, niet aan ons leven of zo, maar ja. <laughs> ik heb lijve lachers hier. En minimaal 300, hè? Ja, <laughs> maar dat, we zijn nog niet zo van dat we een QFF-secte zijn, die nu zeggen van. het is 24 mei en we plegen zelfmoord nu massaal. Nee, oh, zo oh, erg is het nog niet. Nee. nee. nee. nee. En dat gaat er ook niet worden, hoor. Nee, maar ja. Vanuit uh, een vakantieoord Groningen zegt Bafomet op 24 mei 2014. Uh, bye bye. En we gaan afsluiten met onze vaste tune. En, en dan geef ik het woord gewoon aan Blackbox. Blackbox, take it away, man. je ja, dankjewel, Bafomet. Ja, fijn dagje vandaag. Uh, bedankt nog even voor de uitnodiging in de podcast. Geen dank. Een beetje op het laatste moment. You're part of it. Ik ben ondertussen al weer gaan schrijven hier in mijn uh, regieboekje, dus uh, nice. maar, we gaan rustig verder en ik hoop uh, je de volgende podcast of die daarna uh, samen met anderen uh, weer uh, te kunnen maken. Ja. En luisteraars bedankt. Tot de volgende keer. En nog een hele fijne avond beste mensen. Bye bye.